Geweest het Q Music Nieuws van Nu.nl. Krijg je van Fika Hamers? Goedenavond. Ook de HEMA roept speel- en knutselzand terug dat er is verkocht. Na extra onderzoek is in minimaal één buisje van de producten asbest gevonden. Het gaat onder meer om knutselzakken met roze en paars zand... en met groen en blauw zand. Eerder riepen winkels als Action en Top 1 Toys... speelgoed met zand terug vanwege asbest. Op het terrein van de bloemenveiling in Aalsmeer... is een ongeluk gebeurd met een cementwagen. De wagen sloeg om en duwde toen een lege auto het water in. Volgens NH Nieuws heeft de politie het idee... dat de chauffeur van de cementwagen drank op had. Of drugs had gebruikt, hij is opgepakt. En in Brussel slapen steeds meer kinderen op straat. Volgens schattingen slapen meer dan duizend kinderen regelmatig op straat. Opvangcentra zouden ook steeds vaker kinderen weigeren omdat ze vol zitten. Volgens een Belgische voorvechter van kinderrechten komt het door politieke beslissingen, zoals het strengere asielbeleid en een woningtekort. De Olympische Winterspelen. Ja, verdriet en geluk liggen dicht bij elkaar op de Olympische Spelen. Waar Kjeld Nuis zijn bronzen medaille viert... was de 1500 meter voor Joep Wennemars een grote teleurstelling. Hij reed een nieuw Olympisch record. Maar toen Kjeld ook net onder mijn tijd dook... wist ik eigenlijk wel dat het gedaan was, zei hij bij de NOS. Joep noemde het een klote film. Voor Kjeld Nuis zijn het de laatste Olympische Spelen en hij is heel blij. Dit voelt voor mij, ik vind dat zo dom om te zeggen, maar brons met een gouden randje. Ja, absoluut. Dit is wat je wilde. Dit is wat ik wilde. Bedankt allemaal. En dan het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen is het droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar min 2 tot plus 2 in Zeeland. En morgen is het bewolkt en regenachtig en het wordt 4 tot maximaal 9 graden. Flitsma is te nog één vertraging die staat op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Eembrug. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging daar een kwartier. En flitsers gezien langs de A1 MS Naarden bij 28,7, de A28 Meppel Zwolle bij 97,9 en de A58 Bredebeek op Zoom bij 74,3. Met zometeen het feestnummer, de ski hit van dit moment. Ook Smash Mouth komt eraan. All-Star is Afrojack, L.O. Black, In My World.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 Volgende week dan, uh, ga ik even skiën. Daar dus uh, heb ik al echt heel erg veel zin in. Lekker uh, vroeg uh, de berg op, weet je wel. Even op die latten staan in de middag. dan Anders niet zo in het zonnetje eten. En dan uh, nou, nog een keertje de berg af. En dan aan het eind gewoon lekker apen skiën. Heerlijk. Um, nou heb ik uh, vorige week een van mijn uh, dromen waargemaakt. Ik heb namelijk een eigen foute face-nummer gemaakt die ook prima tijdens de Apres hier gedraaid zou kunnen worden... is ontstaan uit een stom woordgrapje wat ik vorige week maakte. Ik zei, in plaats van Harry Styles, zei ik Harry Stelts. Ik zei, dat zou een leuke foute feestact zijn. Nou ja, we hebben inmiddels een hele track daaromheen gebouwd. Uh, ik ga hem dus nu voor je draaien. Ik zou het leuk vinden als je me vertelt wat je ervan vindt. Maar, luister even. Ik heb nog iets van je nodig. Uh, en misschien kan je er wel even bij helpen. Uh, want ik ben namelijk bezig... Die vraag komt heel veel. last. kan je dit nummer ook op uh, Spotify zetten en zo? En op Deezer en uh, Apple Music en weet ik het allemaal. Ik, ik, dus ik heb daar even ingedoken. Dat kan dus wel. Alleen, uh, we hebben daar nog artwork voor nodig. Dat is zeg maar een beetje het albumplaatje. Zeg, wat je ziet als je het nummer aanklikt. Gewoon een plaatje. Alleen, ik heb natuurlijk niks. Ik bedoel, ik heb vorige week is nummer gemaakt. Ik heb helemaal niks. Uh, en zonder dat, uh, dat plaatje kan het niet online komen. Dus... Ik stel voor, ik ga hem nu voor je draaien. Luister even en uh, maak dan even een voorstelling van in je hoofd... Uh, wat, uh, wat er op het plaatje te zien zou moeten zijn. Ik denk dat het beste werkt om dat gewoon even in te spreken... met een audioberichtje in de Q-Music-app. Omschrijf gewoon even hoe die albumcover eruit moet zien. En dan, uh, dan verzamel ik even al die ideeën en dan maken we daar wat mooiste van. Uiteindelijk kan die dan op Spotify. Alright, dan gaan we. ik ga hem gewoon even lekker draaien. Het foute feestnummer van dit moment, Lars Boelen... met het nummer Harry Stelt. face track, Ja, geloof me, dit is toch, dit is toch een beuker, of niet? <laughs> Harry Stels. Uh, uh, nee, je... <laughs> er zijn mensen die het voor het eerst horen. Ik heb hem al een paar keer gedraaid, maar als je hem voor het eerst hoort, uh, er komen heel wat reacties binnen. Uh, bijvoorbeeld van uh, William, die zegt: Wat een heerlijk feestnummer. Uh, Jalen zegt: Oh, wat heerlijk. Harry Stels, wat leuk. Kees die zegt: Ik zet het in mijn stemlijstje voor de foute 1500. Maar er komen ook Minder positieve reacties binnen. Uh, even kijken. Bijvoorbeeld Johan die zegt. Uh, Kapper nou. Ik ga hem onder andere zetten als je deze bagger draait. Even kijken. Heeft Dennis nog een leuk audioberichtje? Even kijken hoor. Ik heb het geluid maar afgezet. Afschuwelijk. <laughs> ja, ja. ja Oké, okay. je moet er natuurlijk een beetje van houden. Maar uh, ja, oh, oh, het is natuurlijk ook gewoon een grap. Het is uit een grap ontstaan. Harry stelt uh, als woordgrapje. Ik, voor Harry Styles natuurlijk. Binnenkort te vinden op Spotify. Kunnen kunt hem zo vaak luisteren als je wil. We gaan aan de slag met wat artwork en dan, dan komt dat helemaal goed. Uh, speciaal voor al die mensen die het verschrikkelijk vonden, zo meteen lekker Olivia Dean. Zo so easy to fall in love. En eerst years and years back to your music. Dit is King. I caught you watching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 Back this time, time, time. En blessings. Normaal. Dat is normaal, man. Of niet. Ja. Elke avond gaan we in de avondje op, op zoek naar uh, gekke gewoontes. Die leggen we dan aan de rest van Nederland voor. En dan komt daar een conclusie uit. Is het normaal of niet? Volgende week is Joost weer terug. Zit hij op zijn eigen plek. Ik denk, ik maak even van deze gelegenheid gebruik... om even mijn eigen gewoonte gewoon hier eens even neer te leggen. Uh, gewoon puur als voorbeeld. Want weet je wat ik doe? Ja. Als ik in de badkamer sta en ik heb gedoucht... dan uh, feun ik de muren van de badkamer droog. Ja, ik... Uh, <laughs> ja, dat is gek toch eigenlijk. Um, ja, vind ik gewoon lekker. Het is ook satisfying. Het is ook satisfying. Als je dan, uh, als je dan gewoon die muren droog staat te feunen... zie dus je zo de damp zie je van, die, van die tegels aftrekken. Ik denk ook, dat is natuurlijk ook heel goed... want dan gaat het niet schimmelen. En het is gewoon een leuk klusje. Dus het, het is totaal overbodig. Want als ik gewoon het raam van de badkamer openzet... dan gaat het, trek ik het ook vanzelf weg. Maar ik vind het gewoon lekker om de, de muren van de badkamer te feunen. Afijn, zo dus heeft iedereen wat geks. Heb je nou ook zoiets geks waarvan je denkt... ja? Mijn omgeving zet hier af en toe een vraagteken bij. Dan ben ik op zoek naar jou. Je kan er namelijk uh, zo zometeen komen of jouw gewoonte... echt zo gek is als dat je denkt. Of dat die eigenlijk gewoon compleet normaal is. Dus, uh, kom maar door. Weet ik veel, loop jij altijd achteruit de trap op? Eet je je gebakken ei met geprakte banaan? Of uh, praat je tegen je planten alsof het uh, je kinderen zijn? meld je met jouw gekke gewoonte en misschien bellen we het dan zo meteen terug en dan gaan we het voorleggen aan de rest van Nederland eh, beetje spannend, maar geloof me, iedereen is heel vriendelijk en je staat echt niet voor joker of zo. dus kom maar door, je gekke gewoonte stuur hem deze kant op en doe dat met een berichtje in de Q-music een topic komt eraan Bye -bye. de koffie jongens: composteerbare cups, check biologische bonen, tuurlijk serieus lekkere koffie? De? Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey, de, de koffiejongens! Koffie Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers drop. Nu ook suikervrij. Beste product van het jaar. En dat proef je. Hey.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 You with you. I don't want options. I want face to face, right there, right now. Don't I need to do it for life, hey Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love enough to make us still. En somebody that I used to know. Normaal. Dat normaal, man. Of niet. Lekker ja. zo, Elke avond onderzoeken we een uh, gekke gewoonte van een Q-luisteraar. Dan kon je de binnen de, kan je binnen de kortste keren erachter komen of iets normaal is of niet. En vanavond uh, doen we dat met de gekke gewoonte van Marijn. Marijn, goeie avond. Goeie avond, Hallo. Uh, nou, uh, voor de draad mee. Wat is jouw gekke gewoonte? Mijn gekke gewoonte. De restjes van de, van de sauszakjes... bij uh, snackbarren en uh, McDonald's, et cetera... Ja. die snoep ik lekker zelf nog op. Ja, ja, ja, oké. Okay. Dus uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over... mayonaise, ketchup, curry... De, alles uh, zeg maar in zo'n zakje. Alles wat in een zakje zit, wat over blijft... dat snoep ik lekker op. Maar, oké. Maar, <laughs> <okay>. um, <laughs> maar is het, als ik dat heb... Dan ik, ik maak het altijd op, op mijn op patat of op mijn frikandel... of wat dan ook, zeg maar... Bij, bij mij... Blijft er niet eens wat over? Is het, het is ook toch lekkerder om het dan te gebruiken op iets anders... in plaats van, of jij het lekkerder juist om het puur te nemen? Ik geniet er juist van, ja, van, van, van, van, van, van. Ik hou juist expres een beetje over, zodat ik dat nog uh, ah, ja. na mijn uh, maaltijd nog even lekker kan opschuiven. Ja, precies. Nee, dus jij doet het bewust. Oké, okay, oké. Okay. Dus het heeft ook niet te maken met dat je het zonde vindt als je, als je een zakje weggooit met nog een beetje saus erin. Dat maakt voor jou niet uit. Het gaat er echt dat de... excuus gebruik ik heel vaak, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Nee. nee, je vindt het gewoon eigenlijk heel lekker en je doet het eigenlijk gewoon expres. Je vindt gewoon pure saus lekker uit een zakje. Ja. Ja, ja, precies. Hey, en dan uh, hebben we het echt alle saus. Ook mosterd. Ook, maakt je niet uit. Alles. Nou kijk, mosterd vind ik dan weer niet zo lekker. Nee? Maar alle sauzen die ik lekker vind, uh, ja. daar slurp ik op. Oké. Okay. Nou, en de vraag is dus... Want jij, jij merkt toch ook in je omgeving dat hier vraagtekens bij gesteld worden? Ik word heel vaak voor gek verklaard. <laughs> ja. En ik ben benieuwd, ben ik de enige? Ja, nou, ik vind het een hele goede vraag Marijn. We gaan dit voorleggen aan de rest van Nederland. Is het normaal dat Marijn alle sauszakjes leeg slurpt. En hij, dus bewust houdt hij wat saus over... om dat uh, nog even puur achterover te slaan... om nog even lekker die hartkleppen en optaten te geven. Uh, <laughs> maar je vindt het vooral gewoon heel lekker, Remmerijn? Ik vind het heerlijk. Is dit normaal of niet? Laat het even weten en doe het met een berichtje in de Q-Music app. Nice, Maximum Hits. Hit. Hit. Q-Music. is Marshmallow. This is your boy, Joe. You a better with you.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 Alarmeschijf bij Q Music. Normaal. Dat is normaal, man. Of niet. Lekker zo, normaal! Elke avond onderzoeken we een gekke gewoonte van een Q-luisteraar. En vanavond is dat de gekke gewoonte van Marijn. Marijn. Hallo. Hallo, Hallo. <lacht> Marijn, nog even één keer. Wat is jouw gekke gewoonte? Dat ik de overige sauszakjes van een McDonald's en uh, dat soort fastfoodketens... allemaal lekker sloop. Ja, ja. En uh, voor de duidelijkheid, dat doe je niet omdat je het zonde vindt... maar je vindt het gewoon lekker. Je doet het ook bewust, hè? Ik doe het bewust, ik vind het heerlijk. Ja, oké. Okay. Nou, Marijn, je maakt nog wel wat los in de Cue Music App. Even een kleine greep uit de reacties. Tamara, die zegt, eeuw, dat is niet normaal. En Naomi zegt, nee, dit is absoluut niet normaal. Mike zegt, ja, ik vraag me af, slupt hij dan ook de hete saus van de McDonald's op? Doe je dat ook, de hete saus? Dat heb ik nog niet geprobeerd. Zou je eens kunnen doen. <laughs> uh, Jeroen die zegt Goeie ook, uh, dit is niet normaal naar mijn idee. Uh, maar Lisa die zegt bijvoorbeeld, ja, dit is wel normaal. En Jolijn die zegt, normaal doe ik ook. Zelfs Mosterd, heerlijk. Joelle zegt, hartstikke normaal. Ik doe het ook, Nelly. Dat is echt vies, hoor. Gadver, om dat okay. te doen met de restjes van je saus. Bye-bye. Ja. Ja, uh, Jorn, die zegt, ja, dit is wel normaal hoor. Heerlijk genieten. Ik uh, proef af en toe ook gewoon bij tubers die ik koop op mijn hand. All right. Uh, Fleur? Nou, uh, nee, dat vind ik eigenlijk niet heel normaal. Ik vind het eigenlijk gewoon zelfs heel vies. Ja. Um, en zeker uit een zakje, Gadver. <lacht> Oké, okay, hallo. Ah joh, gatverdamme. Dat doe je toch niet? Nee, dat vind ik echt niet normaal. Nee, Susanne zegt ook: nee, dit is niet normaal. Het is gewoon ba. Even kijken, Tatiana. Godverdomme. Ja. Nee, dat nee. vind ik echt niet normaal. Nee, nee, nee, nee. Groetjes, Tatjana. Ja, nou, lieve zegt weer, dit is heel normaal. Ik doe het ook altijd. Uh, en uh, ja, Menno zegt weer niet normaal. De reacties lopen uit één, Marijn. Ik hoor het. Ja, maar de vraag is nu: wat is het nou? Normaal of niet? We gaan er nu achter komen. <lacht> dit is niet normaal. Nee, Marijn, als we de balans opmaken, zegt het merendeel toch dat dit niet normaal is, maar dat maakt jou enorm uniek. Zeker. En zoals je hoort, ik ben niet de enige, want er zijn wel degelijk mensen die dit ook doen, maar het merendeel van de mensen zegt toch, nee, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Dit doen we eigenlijk niet. Helaas. Maakt niet uit. Jij doet het lekker wel. En ik zou zeggen, geniet er lekker van, Marijn. Dat ga ik doen. Fijne avond, jongen. Fijne avond.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 met Fieke. Fieke, wat zit erin? Nou, de Britse ex-prins Andrew heeft het politiebureau verlaten. En zo meteen ook Damiano David. Tyler en now Rogers. Talk to me, komt eraan. Go to the start. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van team NL. NL. Ready.